11 uur, Jori Stubinitski met het NOS-journaal. Fusies van gemeenten leveren geen geld op, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de onderzoekers blijkt dat gemeenten na een fusie juist meer geld uitgeven. Het nieuwe kabinet wil gemeenten samenvoegen. In een debat in de Tweede Kamer zei premier Rutte vorige week dat dit forse besparingen zal opleveren. Maar volgens de onderzoekers blijkt uit de herindelingen van de afgelopen tien jaar dat nieuwe gemeenten juist meer kosten dan daarvoor. De kou maakt de beschadigde huizen van tienduizenden Amerikanen onbewoonbaar. Dat zeggen burgemeester Bloomberg van New York... en gouverneur Cuomo van de staat New York. De temperatuur aan de oostkust van de VS ligt rond het vriespunt. Er zijn veel huizen waarin de verwarming het niet meer doet... als gevolg van orkaan Sandy. In New York City zitten ruim 700.000 mensen zonder elektriciteit. Burgemeester Bloomberg verwacht dat er in de stad... nieuw onderdak moet worden gevonden voor mogelijk 40.000 mensen... De Amerikaanse regering zoekt dan ook appartementen en hotelkamers... voor mensen die door de orkaan geen huis meer hebben. Een benefietshow met bekende Amerikaanse artiesten... heeft in een uur tijd bijna 18 miljoen euro opgebracht. Naast muzikanten als Bon Jovi en Bruce Springsteen... deden er ook acteurs en komieken mee. De alternatieve loop door Central Park in New York... heeft duizenden deelnemers getrokken... Onder hen zijn enkele honderden Nederlanders die na een oproep van oud-schaatser Erben Wennemars naar het park waren gekomen. Wennemars was net als veel andere Nederlanders naar New York gevlogen om de marathon te lopen, maar die werd vanwege de schade van orkaan Sandy afgelast. De lopers in Central Park lopen soms een aantal rondjes van zo'n 10 kilometer, zodat ze toch nog de afstand van de marathon afleggen.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 Syrische rebellen zeiden vandaag dat ze voor het eerst een olieveld hebben veroverd. Het veld ligt bij de grens met Irak en werd beveiligd door het Syrische leger. Tientallen militairen zouden zijn gedood of gevangen zijn genomen. Op een eiland bij Malta in de Middellandse Zee zijn zeker drie doden gevallen toen een vuurwerkfabriek ontplofte. Eén persoon wordt vermist. Volgens ooggetuigen vlogen bij een reeks explosies... rotsblokken tot 150 meter de lucht in. Drie hulpverleners zouden door rondvliegende stenen gewond zijn geraakt. De fabriek ligt dicht bij een andere vuurwerkfabriek... waarin twee jaar geleden bij een explosie zes mensen omkwamen. De Amerikaanse president Obama en zijn republikeinse tegenstander Romney... hebben hun eindsprint ingezet voor de presidentsverkiezingen van 6 november... De twee kandidaten reizen de komende twee dagen... door zoveel mogelijk swing states. Staten die doorslaggevend zullen zijn voor de uitslag van de verkiezingen. In veel peilingen in swing states ligt Obama iets voor... maar in twee cruciale staten, Colorado en Florida... gaan Romney en Obama gelijk op. In een dierentuin in Pittsburgh in de VS is een jongetje omgekomen... toen hij in het verblijf van de Afrikaanse wilde honden viel. Het kind van ongeveer drie was over het hek in het verblijf gevallen en werd aangevallen door de honden. Onderzocht wordt of het jongetje door de val al bewusteloos of dood was... of dat de beten van de honden hem hebben gedood. Medewerkers van de Amerikaanse dierentuin wisten zeven van de elf wilde honden weg te jagen... maar ze konden niet meer op tijd bij het kind komen. De Grand Prix van Abu Dhabi is gewonnen door Kimi Raikkonen. Het was voor de Vin zijn eerste overwinning sinds zijn terugkeer in de Formule 1. De Spanjaard Fernando Alonso werd tweede, Sebastian Vettel derde. De Duitser moest helemaal achteraan vanuit de pitstraat beginnen... omdat hij gisteren na de kwalificaties te weinig brandstof in zijn tank overhield. Dankzij zijn derde plaats behoudt Vettel de leiding in de WK-stand. In de Eredivisie Voetbal heeft koploper FC Twente goede zaken gedaan. In Enschede werd Feyenoord verslagen met 3-0. AZ verloor thuis met 2-1 van VVV... FC Groningen, NEC werd 1-2 en SC Heerenveen-Pek 2-1. NAC Breda tegen RKC Waalwijk werd ook 2-1. Het weer wisselend bewolkt en vannacht vooral aan de kustbuien. De temperatuur daalt tot een graad of 5. Morgen zwaar bewolkt met vooral aan de kustregen. Lokaal kon onweer voorkomen. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 9 graden. De dagen daarna blijft het buiig met weinig ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal.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 psycholoog Jean-Pierre van der Ven vanavond rond 12 uur in gesprek op 2 op Nederland 2. Bij de dieren speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Gute Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.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 Volgens trouw hebben mensen uit lagere sociale klassen... veel vaker zorg nodig dan wij, de rijken. Dat zie je ook als je eens een keer in het ziekenhuis komt. Armen. Armen zijn vaker ziek en betalen straks minder premie. En wij zijn minder ziek en moeten juist meer premie betalen. Dat is dus geen zorgpremie, maar een gezondheidspremie. Nou, die betaal ik met liefde. Goedenavond, wij richten het oog vanavond op het Happy End. Dat van het Willem Breuker collectief met name. Na Parbeu, 38 jaar. Twee jaar na de dood van naamgever, oprichter en godvader Breuker. eindigt het vanaf morgen met de afscheidstournee Happy End. Contrabassist Arjen Goiter en regisseur Matthijs Rumke zijn hier te gast. Ook spreken we met Ramsi Nasser over diens gelukkige einde als dichter des Vaderlands. En over haast u. De vierde Turing-nationale gedichtenwedstrijd. Of aanstaande woensdag de Amerikaanse verkiezingscampagne... een happy end beleefd staat nog te bezien? Is het een feest van democratie of van mannetjesmakerij? Ik praat erover met drie journalisten die er dit jaar een boek over schreven. Paul Bril, Maarten Koolsloot en Koen Petersen. Helemaal onzeker is de uitkomst in Qatar... waar de Syrische oppositie hoopt een regering in ballingschap te kunnen voorbereiden. Abramiro is erbij en brengt verslag uit. Vooraf, natuurlijk, de kranten van morgen vroeg. En nu het Nieuws van Heden. Zondag 4 november. Het kabinet Rutte 2 wil dat gemeenten gaan fuseren... want daarmee verwacht het een hoop geld te besparen. En dat denken ook deze inwoners van de fuserende gemeente Gastel en Het zou wel kort een willen. Ja, ja groter. De kamer misschien goedkoper. Maar volgens een onderzoeker van, onderzoeker van de Universiteit in Groningen... blijkt uit ervaring het tegenovergestelde. Voor de fusie zie je dat ze even wat meer gaan uitgeven. Dat verwacht je ook. Men moet zich aanpassen.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 Over een ander plan van het nieuwe kabinet raken we maar niet uitgepraat. De inkomensafhankelijke zorgpremie. VVD-corrivé Hans Wiegel zei in Eva Jinek op zondag nog eens dat het een verschrikkelijk plan is. Dit voorstel is dus, ook naar mijn persoonlijke mening, totaal onaanvaardbaar. Ja. CDA-fractievoorzitter Buma, zowel als SP-leider Roemer, liet weten dat hun partijen het plan zoals het er nu ligt niet zullen steunen. Het plafond zal eruit moeten wat ons betreft. Want anders betekent het dat de grote klap door de middeninkomens betaald moet gaan worden. Ik wil over heel veel praten, maar zeg maar gerust dat ik dit niet doe. Ook in de Eerste Kamer lijken S CDA en SP het kabinet niet aan een meerderheid te willen helpen. En dus zegt Wiegel, pas het zorgpremieplan aan. De WWD moet het voortouw nemen, zal zijn hoed af moeten nemen... en zal vervolgens met de Partij van de Arbeid moeten gaan praten over hoe komen we hier uit... De Syrische oppositiegroepen zijn het erover eens dat president Assad moet aftreden. Maar voor de rest is er verdeeldheid. In Qatar proberen de groepen een blok te vormen en een regering in ballingschap samen te stellen. En het is de bedoeling dat die door de rest van de wereld wordt erkend, zegt de Syrische dissident Riyad Seif. Maybe hundred countries will uh, recognize this new uh, leadership as uh, legitimate and only representative of the Syrians. Twee dagen voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten hebben Amerikanen tussen de puinhopen die orkaan Sandy achterliet wel andere zorgen. I'm trying to you know get myself together for you know what's gonna happen in my household. I'm not even really thinking about voting. Bovendien, als ze zouden willen stemmen, waar dan? Soms is ook het stemlokaal verwoest. School where I voted across the street of my house is closed and they destroyed, so I don't even know where to go vote. Tegelijk met de presidentsverkiezingen zijn er lokale verkiezingen in New York. Maar dat kan zelfs de kandidaten even niet schelen. Ik geef niet om de I Ik geef om de mensen nu. En ik hoop dat mensen de kans hebben om te vote. Maar right nu concentreren we op verschillende dingen. Want door de kou zijn veel huizen in het rampgebied onbewoonbaar geworden, zegt de gouverneur van New York. Mensen zijn in homes die are zijn. Het uh, wordt steeds duidelijk dat ze oninhabitable zijn als de temperatuur dropt en de hout niet verder gaat. De verwarming doet het in veel huizen niet terwijl het rond het vriespunt is. Een ander probleem is tekort aan brandstof. Maar als je na lang wachten een jerrycan met benzine krijgt, ben je blij. Heel blij. Ik ben blij. Ik heb een beetje. Een beetje. Maar ik heb het. Dat was nieuws vandaag voor Radio NTV. TV. En Helene Ekker hier naast me heeft een overzicht samengesteld van wat er morgen vroeg zoal in de ochtendbladen staat. En dat begint ze nu voor te lezen. Romney profiteert van fiscale route via Nederland, schrijft de Volkskrant. De Amerikaanse presidentskandidaat heeft geld ondergebracht via het private equity fonds Bank Capital, dat van een voordelige fiscale route door Nederland gebruik maakt. Omdat Bank Capital een deel van zijn aandelen in Nederland heeft ondergebracht, wordt vermogens- en dividendbelasting in de Verenigde Staten vermeden. Romney ligt al een tijd onder vuur vanwege het betalen van te weinig belasting. Daarom werd hij al eerder gedwongen gegevens daarover openbaar te maken. Bekend was al dat hij gebruik maakt van sluiproutes via de Kaimaneilanden, Bermuda en Luxemburg. Maar Nederland kwam in dat rijtje niet voor, ten onrechte blijkt volgens de Volkskrant. De beediging van de nieuwe ministersploeg morgen wordt aangestipt door verschillende kranten. Het is misschien wel de meest formele bijeenkomst uit het leven van een bewindspersoon, schrijft de Telegraaf. De beediging bij de koningin gaat volgens een strikt protocol. Zelfs de meest doorgewinterde politicus wordt daar nerveus van. Een van hen zegt, je verkeert eigenlijk een beetje in een roes. Het is zo plechtig en officieel. En dan is de beediging deze keer ook nog voor het eerst openbaar. Voor het eerst sinds 1813, schrijft Trouw. De koningin zou zich altijd tegen die openbaarheid hebben verzet... al dus de krant, omdat het informele karakter... van de plechtigheid daardoor zou worden aangetast. Maar of het klopt van dat verzet, weet eigenlijk niemand... behalve de premier en zijn voorgangers. En als de coalitiepartijen vanaf morgen... dan hun regeerakkoord op alle terreinen gaan uitrollen... zal steeds meer blijken dat beide partijen... gelijkwaardig hebben gewonnen en verloren, schrijft het AD in een commentaar stelt de Telegraaf in een commentaar... dat de nivellerende zorgpremie snel uit het akkoord moet verdwijnen. Het AD denkt toch dat straks duidelijk wordt dat iedereen pijn leidt. Nu huilt de een en lacht de ander, maar straks doen ze dat samen. Ook omdat er geen alternatief is, aldus het AD. Bidden via Twitter. Zo begon gisteren een bijeenkomst over kerk en sociale media in Utrecht. Mensen kwamen om te horen wat sociale media kunnen betekenen voor hun kerk. En in het Nederlands Dagblad zegt trendwatcher Richard Lamp... dat de kerk toekomst heeft. Heel veel dingen veranderen niet, zoals verliefd zijn of het geloven in hogere macht. Maar verschijningsvormen veranderen wel. Sociale media zijn een vorm. Dominees die er gebruik van maken zijn gemakkelijker aanspreekbaar... en de drempel om te praten over geloofzaken wordt lager. Een jongen van 18 uit Helmond heeft als eerste een ruimtereis gekocht bij Mediamarkt. Het bedrijf had hiermee een stunt in het kader van het 12,5-jarig bestaan. Het ruimtereisje kost de jongen ruim 70.000 euro. In de metro een, een foto van de 18-jarige Rowin... die liever niet met zijn achternaam in de krant wil... Mijn moeder zag de actie in de folder staan, zegt hij. Het is mijn droom om ooit in de ruimte te zijn. En mijn moeder vond de actie meteen wat voor mij. Hoe Rowin het ruimteticket betaald heeft, wil hij niet vertellen. Hij lacht en zegt, ik heb het niet met mijn pimpas betaald. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Levers van Triggerfinger. Ook de favoriet van schaatster Annette Gerritsen, wist u dat? Nee? Had u gisteren maar naar het oog moeten luisteren. Uh, maar dan in een andere versie voor, voor Annette. Oké, okay, u hoorde het al, Syrische oppositiegroepen kwamen vandaag bijeen in Qatar... om een nieuwe organisatie te vormen waaruit een regering in ballingschap zou kunnen ontstaan. Abraham Miro van de Syrische Nationale Raad, de SNC... de overkoepelende raad van Syrische opstandelingen die dit plan steunt is in Qatar. Goedenavond. Goedenavond. En waarom is dit initiatief eigenlijk nodig? Nou kijk, uh, um, ik denk dat uh, ook bij de SNC is, uh, is um, de, het kwartje gevallen. Gewoon, zijn niet erin geslaagd om de Vertegenwoordigers van alle oppositiepartijen eh, of groepen te zijn in Syrië. Dus het betekent dat je niet de illusie moet blijven behouden dat je dat bent. Dus je moet eigenlijk ook de deuren openmaken voor initiatieven om vervolgens. Iets nieuws eigenlijk op te zetten, of in ieder geval een soort transitieregering uh, die uh, wellicht in bevrijde gebieden ja, ja. Uh, met de steun van de internationale gemeenschap en dat SNC een belangrijke deel daarvan uh, blijft, maar niet uh, de enige. Nee, is het ook om te voorkomen dat de revolutie wordt gekaapt door uh, Al-Qaeda-achtige organisaties? Denk ik dat, dat, uh, dat ik bedoel, uh, de SNC, uh, dit plan was al lang gaande, dat heeft volgens mij niets te maken met de uitspraken van mevrouw Clinton. Uh, de SNC en alle Syriërs volgens mij vanaf het begin hebben gezegd: uh, als jullie de Syriërs niet steunen, um, uh, excessief geweld, uh, uh, roept radicalisme alleen maar op. Uh, kijken we even naar, naar, naar Kosovo destijds, dat was de hij had een aantrekkingskracht voor salafisten, voor jihadisten, die, die allemaal daar naartoe gingen ja. en waar zijn ze nu niet meer? Dus men vraagt altijd, schrijf snel in zodat we kunnen voorkomen dat deze revolutie wordt gekaapt ja. uh, en, en, en dus er ligt eigenlijk een behoorlijke verantwoordelijkheid volgens mij bij de internationale gemeenschap... die tot nu toe helaas geen echte steun heeft gedaan... dan zie je ze de oppositie of aan, aan, nee, aan hey. deze volk... Ja. eigenlijk bevrijd van dit verschrikkelijk regime. U, no u, u noemt de Amerikaanse minister Hillary Clinton... die zei inderdaad deze week dat ze de SNC niet langer ziet... als echte leider van de oppositie. Ondermijnt dat de positie van de SNC niet? Nou, kijk, uh, uh, vandaag zijn ze daarop teruggekomen... en ik denk dat ook intensieve contacten tussen de Amerikaanse... Ministerie van Buitenland Zaken en de leiding van de SNC is gered. Ja, zo hebben we het niet bedoeld. Um, kijk, uh, uh, de Amerikanen weten ook dat uh, niets zal slagen zonder deelname de van de SNC. Dat weten ze. SNC uh, is uh, een overkoppelende organisatie, uh, uh, de lokale coördinatiecomité's, uh, de moslimbroederschap um, uh, en ook heel veel progressieve partijen of belangrijke figuren zijn, zitten in de SNC. Ja. Uh, de maar... SNC zegt, uh, voor ons is het ook heel belangrijk om te weten wat is de volgende stap is. We, we gaan niet, dat was waiting op Godot, wachten uh, uh, op jullie steun die maar niet komt. Wanneer uh, komt jullie steun? Wij zullen niet opgeven wat wij hebben opgebouwd als er geen duidelijke garanties zijn van de Amerikanen, van de Nederlandse gemeenschap. Ja. Maar Clinton zei ook dat ze een vertegenwoordiging prefereert van diegenen die in de frontlinie vechten en vandaag sterven. Dat is impliciete kritiek op de SNC, dat dat mensen zouden zijn die te ver van Syrië afstaan. Aan. Nou, kijk, dat is een onterecht uh, punt wat zij maken. Vandaag waren er, is er een uitbreiding van de SNC... er waren 85 mensen uit Syrië gekomen. En het plan van de SNC betekent dat eigenlijk... in de nieuwe regering een soort als er zo'n soort ministerie van Defensie wordt ontstaan, een civiele iemand, maar daaronder een militaire uh, raad die uh, ook op de grond eigenlijk opereert. De SNC zegt we hebben een relief afdeling. We hebben op iedere plek voor die eigenlijk netwerken ja. voor communicatie van alles. En dat, wij zitten niet in het buitenland. Uh, leden van de SNC gaan Syrië in en uit. Okay. Uh, die met name in Turkije wonen. En hoe moet zo'n nieuwe council zich opstellen tegen Assad? Nou kijk, en dat is ook een, een heel belangrijk, belangrijk punt ook. Ik bedoel... Uh, er zijn nieuwe natuurlijk ook deelnemers aan deze kansel. Dat is ook iets wat de Syriërs ook zeggen... als deze kansel wordt opgericht om vervolgens met de Assad gaan praten... dan vertegenwoordigen deze kansels ons, ons niet. Dus ik denk, uh, um, uh, geen enkele kansel die wil de steun van de Syriërs krijgen kan met Assad praten. Juist. Er is maar één manier van praten met Assad... als ze bij voorbaat bekend is dat deze niet man gaat vertrekken, okay. Dus hier zeggen we zullen niet toestaan... dat, 50, dat de moordenaar van 50.000 mensen aan de macht blijft. Oké, okay, nou, hoe lang en gaat zo, het duren voordat die nieuwe uh, council er is, denkt u? Ik denk dat het nog even gaat duren. Uh, 8 november komen ze bij elkaar om in ieder geval met elkaar verder te praten. Uh, ik denk dat er daarna, als wij, uh, als wij uh, um, optimistisch kunnen zijn... in de loop van november zoiets uh, kan ontstaan. In de loop van november. Dank u wel, Abraham Miro in uh, Qatar namens de SNC. Dank u. I accept your nomination for president of the United States. Accept your nomination for President of the United States. Yeah. Barack Obama of Mitt Romney. Over de Amerikaanse presidentsverkiezingen... praat ik nu met drie journalisten... die er onlangs een boek over schreven. Maarten Koolsloot, zo word je president. Paul Bril, 1600 Pennsylvania Avenue. En Koen Petersen, Einddoel Witte Huis. Welkom, alle drie. Dank Dank wel. Hallo. Uh, ik leg jullie graag achtereenvolgens een paar quotes voor... over Amerikaanse presidentsverkiezingen. En dan reageren jullie. Akkoord? Akkoord. Akkoord. Ja. Ik begin met James Harvey Robinson, een Amerikaanse historicus. Die zei, politieke, politieke campagnes zijn vooral geschikt als emotionele orgieën die de aandacht afleiden van de werkelijke kwesties. Dat zei hij in 1936, was het toen al een emotionele orgie, of is het dat eigenlijk altijd geweest? Nou, wat ik nu zie, is het de het man... zeker nu. Uh, de bijeenkomsten waar ik kom, waar ik bijvoorbeeld Obama zie... voor die mensen daar is het echt een uh, feest van uh, ja, emotie. Uh, als zij Obama zien, explosie van uh, een soort van ja, adoratie en vreugde voor die man. U dus hoort, Maarten, ja, ja. Ja, de kandidaten spreken natuurlijk vooral hun eigen aanhang toe. Hè? Het is echt uh, het mobiliseren van je eigen aanhang, het enthousiast maken van je eigen aanhang. Ik bedoel, er komen weinig die uh, aanhangers naar de nee. bijeenkomsten van, uh, van Obama. Maar uh, Competence, is dat emotionele aspect in de loop der tijden allemaal erger geworden? Of verkijken we ons daarop? Was dat eigenlijk altijd al zo? Het wordt veel aanweziger door uh, de media, maar het is al vanaf het begin af aan het geval. In uh, 1800, toen Jefferson en Adams de in het strijdperk uh, tra traden. Uh, scholden ze elkaar, de achterband schold elkaar uit voor van alles en, uh, en nog wat. En die emotie, die passie die er toen in lag, die is er nu nog steeds. Ja. Eigenlijk was het veel erger vroeger. Ik bedoel, als, ja? je, als, je, nou, oh. als je inderdaad ja. terugleest wat er inderdaad over Jefferson werd gezegd... Hè, hij, zou, hij zou moord, verkrachting, diefstal, die die diefstal die actief gaan pro zou ja. propageren. Uh, nou ja, wat er ook later is gezegd over, over Lincoln. He, het als voor Baviaan uitgemaakt. Eigenlijk zijn dat teksten waar Fox News eigenlijk bij is. Ja, ja. ja, ik heb juist zelf als leek de indruk... dat het dit, dit jaar eigenlijk wat minder heftig emotioneel was... Ten, dan in een aantal afgelopen verkiezingen. Nou, dat wat is je wel heel negatief. Dat kost, ja, het is wel ja. heel negatief. Die, die, die campagnes slopen elkaar. Je Competence. zag bij de Republikeinse voorverkiezingen... waarbij Kingridge bijvoorbeeld won in South Carolina. Een week later Florida was. in Romney. Kingridge compleet het kapot gemaakt met commercials. En nu zie je dat. Obama hetzelfde heeft gebeurd met uh, Romney. En uh, die toon is wel harder uh, geworden. Maar ik denk ook dat het komt omdat de media veel meer die is... dan in het verleden. Ja. Ik leg even voor uh, een citaat van Eleanor, de echtgenote van president Roosevelt. Die zei... Campaign behavior for wives. Always be on time. Do as little talking as humanly possible. Lean back in the parade car so everybody can see the president. Don't get too fat to ride three on the seat. Terughoudend zijn dus. Speelden vroeger vrouwen van kandidaten inderdaad een veel bescheidenere rol dan nu? Absoluut. Uh, dat zou natuurlijk nu absoluut niet meer gezegd worden. Michelle Obama voert zelf campagne en Romney voert zelf campagne. Die staan heus niet in de schaduw. Bovendien, Michelle Obama is in wezen populairder dan, dan haar man. Dus uh, vrouwen zijn veel belangrijker geworden en zullen zeker niet uh, tweede viool spelen. Ja. Maar goed, ze zijn nog wel steeds de vrouw van. He, ja. Dat blijft zo. Nou, in, 19, uh, in 1992 toen Hillary Clinton zei van uh, je krijgt mijn cadeau als je Bill Clinton kiest en ik ben niet van plan om met mijn koekjes te bakken en het boeken voor te lezen dat leidde toen tot enorme controverse van oké, okay, we denken ze wel niet we kiezen Clinton de meneer en niet Clinton de mevrouw uh, en je ziet dat sindsdien ook de echtgenotes weer een bescheiden rol spelen door te applaudisseren op de achtergrond en brave teksten voor te lezen. Ja, alleen, in, de, alleen al, oh, in, de in het Witte Huis hè? maar in, het, in de campagne is Michelle Obama ontzettend belangrijk ja, laten we ook eens naar en Romney kijk, Ik denk het beste aan Mitt Romney is Anne Romney. Dat lijkt die campagne ook aardig door te hebben. Die gebruiken haar echt als middel om Mitt Romney, dat houten klaas klasse, klasse imago... Uh, een beetje vanaf te komen door haar in te zetten. De charmante kant van Romney, de vader van vijf kinderen. Ja. Ja. Wat je wel ziet is dat de vrouwen ook in deze campagne heel erg uitstralen... op welke kiezersgroep de, de echtgenoot zich richt. Michelle Obama is een werkende vrouw, heel erg zelfstandig. En de, de, de vrouw die zich tot democraten aangetrokken voelen... Uh, uh, hebben datzelfde profiel. en Romney is een huisvrouw. Die is uh, gestopt met werken toen ja. ze kinderen kreeg. Die speelt meer in op de traditionele achterban. En die bericht dat beeld. Dus je ziet wel dat met name in het, in het rolmodel dat ze spelen... zijn bepaalde elektrale groepen weer aan te spreken. Ja. Doet Michelle Obama het beter dan N. Romney, Paul Bril? Nou, ik denk dat ze... ze is bekender. Dus ze ja, ja, heeft, ze heeft die, die reden een voorsprong. En ze heeft ja. een goed, goed item genomen met het obesitas. Dat is, laten we zeggen, aan de ene kant politiek niet al te gevoelig. En toch is het een belangrijk onderwerp. Ja. Nou, daar heeft ze zich heel goed dat mee geprofileerd. Ja. Dus ik denk dat ze wel een voorsprong heeft op Anne Romney. En ze uh, heeft ook bepaalde elementen die... Uh, Michelle Obama kan ook teruggaan op haar eenvoudige roots... of in elk geval dat in een verhaal verwerken. Dat is voor Anne Romney net wat ingewikkelder. Als je kijkt naar de bankrekening van uh, Man mit, uh, ja. Dus dat soort zaken is nog wat eenvoudiger voor Michel Wat je wel bij Enroni uh, ja. ja. is, ze heeft uh, MS. En dat is wel iets ja. dat, waar ze zelf niet zozeer mee te koop loopt. Ze heeft het kort genoemd in de uh, uh, convention speech. Maar je ziet wel dat de media erover berichten. En dat ja. maakt haar aan de ene kant een vrouw die privileges ja. heeft, maar aan de andere kant ook een gewone vrouw ja. met een chronische ziekte. Ja. Ja. Uh, die er toch zo goed mogelijk probeert mee uh, om te gaan. En dat kan ook een voorbeeld te spelen. Het maakt de menselijk. Ik heb hier een citaat van de komiek Robert Orben. Do you ever get the feeling that the only reason we have elections is to Find out if the polls were right. Is het zo? We houden we alleen verkiezingen om te zien of de peilingen kloppen. Yes. Hoeveel invloed hebben de peilingen eigenlijk? Nou ja, kijk, het zijn er zo ontzettend veel... dat ze eigenlijk elkaar ook weer een beetje teniet doen. Uh, het is een oerwoud van peilingen geworden... Um, waar je eigenlijk toch heel ja, weinig houvast aan hebt. Je hebt er, er zitten trends in. Ja. Maar um, je moet ook, overigens ook bedenken... dat de peilingen zijn echt niet altijd betrouwbaar zijn. Bijvoorbeeld dit jaar is echt een probleem... dat de meeste peilingsbureaus geen mensen registreren... die alleen een mobiele telefoon hebben. Ja. Dat betekent dat je dus een hele kiezersgroep mist... Nou, dat, dat, kan dus, dat kan met gemak 1 tot 2 procent in de einduitslag schelen. Ja. Sinds wanneer doet dit verschijnsel zich voor, invloed van de Pols? Heb jij het nou, historisch bekeken? Ja, de eerste peiling is gehouden in 1824. Oh. Uh, in de uh, ja, dorpkrant Harrisburg, Pennsylvania. Ja. Uh, die hebben 500 uh, mensen in een dorpsstraat uh, geïnterviewd. Um, grappig genoeg uh, bleek degene die de meeste stemmen kreeg ook de verkiezingen te winnen. Uh, dat was Andrew Jackson uh, in die ja. tijd. En uh, sindsdien zijn de peilingen eigenlijk op die manier uitgevoerd. Totdat in 1936, uh, met een, een peiling uh, waar miljoenen mensen kaartjes voor hadden ingestuurd, uh, de uitslag compleet verkeerd bleek te zijn. Het was in de crisisjaren en vooral de, de adresbestanden die beschikbaar waren, waren van autobezitters en telefoonbezitters. En dat was een elite groep. Dus de Republikein egen, ja. werd als winnaar geprojecteerd, terwijl Franklin Roosevelt enorm won. En, en toen ja. kwam, dat was zijn grootste overwinningen. Hè? Ja. ja, en toen kwam, ja. toen kwam Kellep op. Dat was zijn marktonderzoeker die nog steeds leidend is in, in die peilingen. En die heeft panels samengesteld om ervoor te zorgen dat je eigenlijk met een kleine groep, uh, die een representatieve vertegenwoordiging zijn van de Amerikanen, eigenlijk een beter beeld krijgt. En dat heeft een omslag gebracht in hoe die peilingen nu, ja. uh, nu lopen. En sindsdien zie je dat die peilingen ook met de toeneming van de media ook, uh, ook een rol spelen. Maar ze zijn begonnen als middel van kranten... om zelf nieuws te maken en de verkoop te stimuleren. Ja. Maar het is goed, goed om nog, om ja. nog eens heel snel te kijken naar de gekozen. peilingen in dit jaar. Ja. Nou, de peilingen geven toch vooral aan wat er vandaag is... voorspellen niet zozeer wat er morgen gebeurt. Illustratie daarbij in deze voorverkiezing voor de Republikeinen... en zijn respectief kan de leiding gaan Michel Bachman, Rick Perry... Uh, hebben we ooit nog van ze gehoord, waar zijn ze nu nee. de speilingen vergaderen Maar laten hebben uh, Romney en Obama zich in hun campagne laten beïnvloeden door de polls, denk ja, je? Ja, natuurlijk wel, want uh, Romney oh, heeft de... uh, duidelijk op een gegeven moment de koers verlegd. En dat kwam omdat hij gewoon alsmaar ja, bleef steken. Hij zijn, zijn conventie heeft te weinig gedaan. En op een gegeven moment uh, hebben ze bij de republikeinen toch bedacht, we moeten naar het midden. En ja. dat heeft gewerkt, vooral omdat in het eerste debat Obama het zo abominabel slecht deed. Ja. Een citaat van de schrijver Oscar Wilde: In Amerika regeert de president vier jaar en de journalistiek voor eeuwig en altijd. Is dat zo? Hoeveel macht heeft de journalistiek? Nou, ik denk, uh, ik vind dat ze dat veel macht uh, Wat ik in mijn boek onder andere beschrijf, is het geval van uh, Ron Paul. Uh, die doet het goed in de straw poll. Een jaar geleden in uh, Ames, Iowa. Een soort van uh, publieke opiniepeiling waar mensen een. Uh, ja, ook een stembiljet invullen, maar die telt niet officieel mee. Uh, de dagen daarna zag hij hem in de krant eigenlijk helemaal niet terug. Uh, hij verloor heel nipt van Michel Bachman. Dus feitelijk deed hij bijna hetzelfde, een goede prestatie. Maar uh, ja, er werd voor gekozen om bijna niet over hem te schrijven. En de Washington nee. Post, de ombudsman van die krant, die schreef daar ook over. Van, ja, dat is een fout. Uh, en daardoor verliest hij wel enorm veel momenten en aandacht. Uh, minder mensen krijgen hem te horen en te zien. Uh, dus dat gebeurt. En dat, dat zie je ook op andere momenten ja. gebeuren. Is er wel eens een presidentskandidaat geweest die voortdurend overhoop lag met de pers en, en toch gewonnen heeft? Richard Nixon in 1968 en 1972 werd gehaat door de pers en de, de, de haat was volledig wederzijds. Uh, maar die won in 1968 nipt van Hubert Humphrey en in 1972 met een landslide van George McGovern. En dat is echt een typische president die een uh, haat-haat-verhouding had met de pers... en toch ja. uh, twee keer de verkiezingen won. Wat ja. de media heel graag Dank willen, ze willen gewoon een spannende race. Ja, en als er iemand duidelijk voor ligt en maakt een, een kleine misstap... dan zullen ze dat enorm uitvergoten alleen al... Vanuit een soort sentiment van dan wordt de race weer spannender. Ja. Dat verschijnsel zie je voortdurend opdelen. Dat is nu dus niet voor zo ligt. aan de hand, de Dus die dus krijgt de, de gunstige pers in Amerika. Obama nou, of Romney. Nou, dat is moeilijk te zeggen. Misschien ja? Obama iets gunstiger, maar dat dat meestal corrigeert zichzelf dat wel. Ja. Ja. Wat je wat in Amerika ziet is dat de media geen traditie hebben van onafhankelijkheid. Media zijn gekleurd. Kranten hebben heel vaak een oorsprong in uh, campagnes van kandidaten die toen er nog geen tv en internet was... Uh, als belangrijkste campagnemiddel uh, golden. Dus Amerika heeft een traditie van gekleurde media. Dat zie je bij de omroepen, dat zie je bij de kranten. En een krant of een omroep die neutraal of objectief bericht... die, die kom je praktisch niet tegen. Niet ja, dat, is, dat is eigenlijk wel erger geworden. Hè? Want vroeger, toen je de grote networks had... CBS, ABC, NBC, die waren toch behoorlijk neutraal. Het is veranderd door de komst van Fox News... waarop aan linkerzijde MSNBC is gekomen. Ja. Ja, en die hebben ontzettend veel uh, kijkers getrokken. Dus dat, dat heeft het speelveld veranderd. Ja. Ja, maar maar en Fox was weer een reactie op de afwegend linkse uh, uh, papieren media. Dus je ziet wel dat links en rechts uh, uh, duidelijke claimen. Fox is alleen de enige die zegt van oké... Okay, hey, we bring you the facts en you decide. <laughs> uh, dat is een beetje naïef en veel mensen trappen daar wel in. Dus ze spelen ja. wel een merkwaardige rol. En kranten die ondersteunen ja, ook constant. kandidaten. Endorsements uh, delen ze uit. Ze zeggen nou deze kandidaat is de beste. Uh, deze week bijvoorbeeld die uh, Economist die dan zegt... Uh, Obama is de beste. Allerlei ja. uh, uh, toch is er nog wel een goede uh, traditie. Zoals, bijvoorbeeld de Wall Street Journal is in zijn editorial page... He, als opinie is, is zeer rechts... Maar zijn verslaggeving is zeer behoorlijk neutraal. Dus dat, het bestaat nog wel. Hoor. Het is niet uh, helemaal zwart-wit. Ja, ja. Nog even uh, president Eisenhower. Iedereen die president wil worden in Amerika... is of een egomaniac or crazy. Nee. Daar alle toekomstige presidenten egomaniakken? Ja, je ego moet wel iets, iets heel speciaals Ze hebben. ook wel een klein beetje gek zo om ten eerste uh, door heel Amerika te vliegen in één dag... Uh, jezelf helemaal kapot te maken qua vermoeidheid. Maar ook alle gek die op je afkomt. Je moet toch een ja, heel bijzonder karakter zijn... om dat allemaal van je af te kunnen laten glijden... aan kritiek, aan stress, aan wat dan ook. Ik denk dat je echt iets aparts moet hebben, ja. Complete. Ja, maar het is wel heel erg veranderd. Want toen Amerika net begon hadden ze zich vrijgevochten van uh, de Britse overheersing. En toen mocht een president juist geen geldingsdrang hebben. Ze voerden geen campagne, ze waren niet op conventies. En hun achterban deed eigenlijk alles. En ze waren verbaasd als ze waren gekozen. En pas sinds het begin van de 20e eeuw, met de opkomst van radio en tv... zie je dat presidentskandidaten ook zelf veel meer de spotlight hebben gezocht. Tot de uh, enorme proporties zoals dat nu geldt. Maar het is echt een, een, een nachtmerrie voor de Founding Fathers... hoe uh, egocentristisch de huidige presidentskandidaten zijn. Aan het begin van de Republiek moesten ze stilzitten... niet zichtbaar ja. zijn... en afwachten wat hun achterban voor ze deed. Ja, maar ik lees nou die biografie van Lyndon Johnson. Dat als er iemand een maniac was... dan kan je toch wel zeggen dat hij het was. Je moet een flinke ego hebben... en vooral een enorm uithoudingsvermogen en een wilskracht. Ik ben zelf ooit twee, drie dagen met Clinton meegereisd... en ik was totaal kapot. Uh, en dat waren maar drie dagen. En hij deed gewoon 300 dagen. Ja. Nog één citaat. Van de Amerikaanse filosoof Amos Bronson Elcott. Gesprek is vrouwelijk, debat is mannelijk. Zijn, zijn harde debatten in, in presidentscampagnes van alle tijden? Of is, dat, word, is het dit jaar extra uh, hard geweest, het nou, gevecht? We hebben in elk geval gezien Kooslood. dat de vrouwen ook aardiger mee kunnen. Als ik aan Michelle Bakman bijvoorbeeld denk. Of, uh, die, die komt toch aardig uh, mee in het harde gevecht. Ja. Uh, maar ik denk historisch gezien uh, kunnen jullie er wel wat aan toevoegen of we Michelle Bakman eerder hebben gehad. Ja, er zijn er is eigenlijk niet veel vrouwen geweest... die echt aan, aan de grote debat hebben meegedaan. Geraldine Ferraro was de running mate van Dukakis in ja. uh, 1988. Oh, nee, in, in 1984. 1984 de running mate van, van Mondale. En Sarah Palin, natuurlijk vier jaar geleden... de running mate van, van McCain. Uh, Palin heeft ook hard van zich afgeslagen. Dus om nu te zeggen dat vrouwen per definitie van de conversatie zijn... en mannen ja. van het harde debat, volgens mij is dat in het feministische Amerika... Uh, ook een grens nou ja, je ja, Vier jaar geleden gegeven. was Hillary Clinton een betere debater dan uh, ja. Barack Obama. Zo en over het gehalte was het... van het debat dit jaar, was het extra nou, hard? Ik vond het niet extra hard. Ik vond nee, het eigenlijk he? helemaal niet zo hard. Uh, kijk, het derde debat waar ze het in, in grote lijnen eigenlijk met elkaar eens. He, er, natuurlijk werd er ook onderling aangevallen. Maar als je het echt, echt goed kijkt naar, naar de standpunten... lagen ze helemaal niet zo ver uit elkaar. Nee. Het tweede debat vond ik zelfs een beetje een gedachtenwisseling van, van boekhouders. Um, dus ik, ik vond de debatten dit jaar niet heel erg scherp. Nee. Nu ja. nog even, ja, nou Ja, de debatten worden ook nooit op de persoon gevoerd. Het gaat altijd over de inhoud, die, in ja, die officiële tv-debatten. En dat ja. hangt ook samen met de regels die tussen beide partijen worden afgesproken. Nu was het een contract van 21 pagina's ja. tussen beide partijen. En het hele verloop van het debat, behalve de vragen die worden gesteld, worden daarin afgestemd. En er zijn ook regels van hoe de kandidaten met elkaar moeten ja. omgaan. En dat zorgt ook voor een bepaalde geciviliseerdheid in het debat, die anderen misschien niet zo hebben. Overigens, nu nog even de in, verwachtingen. In, in het debat de waar slot... ze mochten rondlopen, daarin zag je dat ze bijna zo. of zoals we gingen aanvallen, zo dicht kwamen ze bij ja. elkaar. Dat was ook niet volgens de regels. Er is nog wel vrijheid, om iets te. Oké, okay, nog even heel kort de verwachtingen. Obama, Obama of Romney? Obama wint omdat hij veel meer vrijwilligers op de been kan krijgen die de mensen naar de stembus krijgen. Koen Petersen. Het to kool. Het is uh, absurd om nu een voorspelling te doen. Totaal niet uh, mogelijk. Paul Bril? Nou, ja, het liefst zou ik hetzelfde zeggen, maar dat is nou weer zo flauw om hetzelfde te zeggen. Dus dan zeg ik ook maar, nipt Obama. Oké. Okay. <laughs> Dank uh, heren Paul Bril, Martin Kolschoot en Koen Petersen. En succes met jullie uh, respectievelijke boeken. Tot zover Amerika, tot zover uh, de presidentsverkiezingen. Mooi. Ja, Je hoorde het Willem Breukel collectief met Raskels? Een nummer uit Happy End. De afscheidstoene van het collectief. Matthijs Rumke en Arjen Gorter, welkom. Arjen Gorter is contrabassist en al vanaf het begin, in 1975, lid van het collectief. En waarom is Raskels uitgekozen voor de afscheidstoene? Het is een uh, vrolijk, doordrammerig stuk. Dat kun je wel zeggen. Vrolijk en, en doordrammerig. Uh, het geeft in het kort uh, iets van de. De noodzaak uh, weer die die muziek een beetje met, met zich meebrengt. en ook altijd uh, heeft gehad voor degene die die muziek maakte. Ja. Het is met andere woorden Matthijs Ruunken, bent een regisseur. en een soort portret ook van Breuken? Nou, ik denk dat het eigenlijk het voornaamste portret is van het. Oh, dat is dit ding. Raskels, ja. Nee, Raskels is gewoon een van de stukken die gespeeld wordt. En, ja. en wat het leuke aan het collectief is... dat ze op dit moment voor deze slottournee. Uh, een selectie hebben gemaakt... om uit el elke periode van de historie van het collectief... een aantal stukken te nemen. Rascals is er een van. Ja, maar de typeringen die jij noemde, die slaan wel op Reuker. Vrolijk, eigenzinnig. Uh, dat is toch... Ja, en sport Het spoort wel. Dat klopt. En het ging ook altijd wel om muziek die nodig moest... Ja, ja, ja. Niet alleen voor hem, maar dat gold ook voor de mensen die met hem speelden. Ja. Op 1 eh, januari aanstaande stop jullie collectief dus. Uh, waarom eigenlijk? Uh, dat is de afspraak die met Willem gemaakt is uiteindelijk. We kregen nog 2,5 jaar de tijd om de zaak af te ronden. Maar daarna had hij ook geen zin om een soort ghostband nog uh, te hebben rondlopen... die met zijn ideeën verder aan de haal ja, is, ging... Ja. Het is een postume wens van Willem Breuk eigenlijk. Hij wilde niet dat het met zijn dood ophield, kennelijk. Nee, gelukkig niet. Dat heeft hij eerder wel eens gezegd. En toen puntje bij Paaltje kwam, heeft hij dat idee toch uh, veranderd. Maar, en, ja. uh, nu krijgen we de kans dus om op een aardige manier... die 38 jaar af te ronden ja. met een soort overzicht... en nog een keer te presenteren wat er allemaal te zien en te horen valt... Ja. In deze context. Maar dat heeft hij dus bij leven eigenlijk als het ware nog vastgelegd. Na, na, ja. na mijn dood nog 2,5 jaar. Ja. ja. En uh, jullie, hadden, hadden jullie zelf eigenlijk wel doorgewild? Uh, nou, ik vind dit wel een mooie afsluiting eigenlijk. Ik heb wel eens zitten bedenken... Uh, misschien had, was het anders ook wel zo gelopen. Misschien had Willem zelf ook wel gedacht dat het zo... Rond deze tijd dat het wel een keer mooi was geweest met dat orkestje. Ja. Want, uh, misschien had je het ook totale flauwekul gevonden... om je nog een keer met die oude dingen bezig te houden. Dat, uh, dat zullen we allemaal nooit weten. Nee. Maar voor ons is het ontzettend leuk. Want we vinden heel veel stukken terug... waarvan sommige niet eens opgenomen waren... en die we heel vaak gespeeld hebben in de jaren zeventig nog... en die nog een hele hoop materiaal bieden om op dit moment wat mee te doen. Ja. Maar het is dus eigenlijk zo, precies en zelfs als jullie hadden doorgewild... was notarieel vastgelegd dat dat niet mocht. Niet onder die naam. Nee. Nou, de relatie is natuurlijk in zoverre wel veranderd... dat Willem ook een componist was uiteindelijk. Niet ja. alleen een orkestleider en een hele bijzondere solist. En de muziek van Breuken die, uh, wordt uiteraard in de toekomst nog wel eens gespeeld. Er ja. bestaat een aantal mensen die zich daar toch wel in gespecialiseerd ja. hebben. Uiteraard is het best mogelijk dat, die, dat we die muziek nog eens zullen spelen. Maar ja. we gaan geen dingen ondernemen onder de naam. Nee, want u zei je zo net, als ik het goed begrijp... hij wilde niet dat het een ghost band zou worden. Wat, wat nou, doe je ik, daarmee? Ik denk erbij aan het Glenn Miller Orkest... dat nog steeds over de wereld zwerft. En, ja, ook uh, uh, een orkest dat ik. je het Duke Ellington Orkest noemt. Nog ja, er. precies. Uh, er zijn ook wel voorbeelden dat het wel lukt. Maar ik kan me goed voorstellen... Met Charles voorstellen. fingers, ja, toch? precies. Ja. Dat is absoluut gelukt. Ja. Daar houdt... Uh, de vrouw van Mingus ook heel goed de hand aan. Ja. En, uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je er ook geen zin in hebt... dat uh, anderen met jouw spullen aan de haal gaan... op een ja. manier die je niet meer kan controleren. En Willem was natuurlijk ook wel een baasje wat dat betreft. Dat dus lijkt dus ook wel uit deze gang van zaken een ja. beetje, ja. Uh, regisseur Matthijs Rumke, vindt u het ook goed... dat er op een gegeven moment zo op een punt wordt gezet... achter zo'n fameus gezelschap als het Willem-Reuken-collectief? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je het op een gegeven moment mee stopt. Kijk, Willem was inderdaad zo'n zo bepalende figuur... dat, uh, ja, dat, dat ja, iets, iets moet eindigen op een gegeven moment. En ik denk dat dit een heel goed moment is. Inderdaad. Ja, niet, niet ui, verpieteren eigenlijk. Nee, niet uitmelken Als je doorgaat, ja, uitmelken zijn. Ja, ja. ja, precies. Hoe geef je zo'n einde van zo'n groep vorm in een voorstelling... wat jij hebt gedaan? Ja, door... Nou ja, toch, toch de hoogtepunten van die 38 jaar te belichten. En dat, doe je, dat hebben we op drie manieren gedaan. We hebben dus een selectie gemaakt uit de stukken, de muzikale stukken die hij gedaan heeft. We hebben een aantal mensen gevraagd die veel met Breuken te, en het collectief te maken hebben gehad. Of zij teksten wilden leveren, een brief of een gedicht of wat dan ook. En die hebben we speciaal voor deze gelegenheid op muziek gezet. En we gebruiken video- en fotomateriaal van de afgelopen... Nou ja, zelfs meer dan 38 jaar, want de eerste foto's zijn er geloof ik van 74, ja. Nee, 64, 65 of zoiets. Jeetje. Dan zijn ze heel jong. Ook echt een hele, hele uh, jonge foto van Arjen, waar hij volgens mij... Maar zit er 17, ook al bij, Nou ja, hij speelde wel met Willem. Ik uh, heb het de eerste keer, ik heb het nog eens een keer goed nagegaan... De eerste keer met hem gejamd in de Atjeestraat op de sterfdag van Winston Churchill. En dat was, geloof ik uit het hoofd nu, 26 januari 1965... Alsjeblieft. Ja. ja. ja maar je, je hebt het over hoogtepunten. Bedoel je dan alleen de muzikale hoogtepunten? Of Dat ook is ik het heb voornaamste? Altijd... Natuurlijk. Ja, de muzikale hoogtepunten is natuurlijk het voornaamste. En, uh, en verder zijn de geschreven herinneringen natuurlijk heel bijzonder. Want iedereen heeft op zijn manier. Uh, kijk terug op die, op die 38 jaar collectief en op die, die noten ja. van Willem. Ja. En, de, en de beelden zijn ook heel mooi. Het is heel mooi om, die, om in de beelden de. Te zien dat ze, dat ze allemaal jonger en wat dunner waren en wat gekker deden. Ja. En nu wat ouder en wat beter spelen, soms ja. ook. Maar het was niet alleen, uh, je hoort dan muziek. Het was ook haast: het collectief was haast een vorm van leven, of niet? In begin. Mm. Ja, je moet het ook niet overdrijven, oh. want we gingen Ik ook heb, wel we gingen van, met, uh, qua muziek heel intensief met elkaar om, maar verder, maar niet eh, verder. Oh. verder ook weer niet. Ja. Maar het was inderdaad uh, ook wel een, een, een vorm van theater, was de muziek wel. Iets, dat is iets wat Willem altijd erg duidelijk zag. Ja. Of je het wou of niet. Uh, muziekvoorstelling is ook theater. Ja. En daar maakte hij graag gebruik van ja. zelf in zijn soli. En ook in de dingen die hij asceneerde. En hij ook, heeft ook veel hele theaterproducties in elkaar gedraaid door de jaren heen. Hoe blijft uh, hij voor u voortleven, Willem Breuken? Als een uh, ontzettende inspirator, ontzettende... Uh, Iemand met, bij wie ik uh, terugvond levend... wat ik in de jazzmuziek van die tijd al hoorde, zo rond 65. De, de noodzaak om, die achter ja. de muziek zat. En de, de, de zin... Hij, hij, ja, hij zag er altijd het zinvolle in van uh, de muziek... Uh, door te laten gaan op een nieuwe manier... en uh, ook nooit een publiek gemakzuchtig nee. concert te laten ondergaan. Ja. Maar graag mensen binnenhalen met dingen die bij het publiek bekend waren... en ze vervolgens meteen op de verkeerde been zetten... en ja. op die manier mensen bij de les houden. En ja. dat uh, heeft altijd tot hele aardige dingen geleid. Ja. Ja. Matthijs Rumke, morgen is dus de eerste try-out van Happy End. En wanneer de première? Donderdag in Leiden. Ja. In Leiden. En morgen is die try-out, daar kunnen wij niet heen. Of? Jawel hoor, daar oh, kun je kun... best naartoe. In spijkenis in de stoep. Een spijkenis in de ja, stoep, het is ja. een reis, Maar ja. uh, ga je het niet vreselijk missen, Arjan Gorten? Uiteraard het collectief? Wel. Ja, zeker wel. Ja. ja. Maar ik ben voorlopig heel blij dat we op deze manier... Uh... Er een mooi slot aan kunnen breien. Ja, oké, okay, mooi slot. Uh, dank, heren Rumke en Goiter. Tot zover het Willem Breukel Collectief. als opmaat naar de afscheidstournee Happy End. En nu weer uh, muziek. Het Willem Breuker-collectief met invasiemuziek. Dan nu welkom Ramsey Nasser, dichter des Vaderlands. Uh, hoe lang nog eigenlijk? Uh, nog tot eind januari, dus nog een paar maanden te gaan. Oh ja, Ga je nog een uh, gedicht des Vaderlands maken voor het nieuwe kabinet? Nou, ik heb eerlijk gezegd nu even een paar andere akkefietjes aan mijn hoofd. Er, is net die, er zijn net een paar projecten afgerond. En ik, ik ga de komende twee weken poëzieclips opnemen. Dus we gaan twintig gedichten verfilmen. Dat begint vanaf aanstaande dinsdag. Voorlopig even niet. Ze kunnen het wel afzonderen. Een nieuw gedicht, denk ik. Hebben ze al gegadigden gemeld voor, de, voor je opvolging als dichter des Svadelands? Uh, ongetwijfeld ja. Af en toe dan, uh, word ik ineens vriendelijk uh, aangesproken in de wandel. Dus het is uh, vooral zaak om die wandelgangen even te mijden. Ja. En, oh ja. uh, en ik, uh, in alle eerlijkheid, ik, ik beslis daar zelf ook niet uh, nee. over. Ik wil daar althans niet over beslissen om te, om te voorkomen dat achteraf wie dan ook zou kunnen zeggen... ja, ja, dit ruikt weer naar uh, vriendendiensten. Uh. Nee. Inmiddels heb je alweer een andere loopbaan aangekondigd als, als herintreder op het toneel. Ja, het werd, uh, het werd weer eens tijd voor iets ouds, uh, zou oh je ja. kunnen zeggen. Wat bedoel je daarmee? <laughs> nou, ik ben begonnen als acteur. Ik uh, ben in 1995 afgestudeerd aan de toneelschool. En toen heb ik vijf jaar onder uh, Ivo van Hoven gewerkt... voor het Zuidelijk Toneel, was ik een van de vaste acteurs. En in 2000 ben ik toen gestopt. En sindsdien ben ik gaan publiceren en uh, dat beviel me prima. En nu, na 13 jaar, denk ik... Het wordt misschien weer eens tijd om terug te keren naar de planken. Dus ik, ik werd gevraagd door het toneelgroep Amsterdam. En diezelfde Ivo van Hoven, uh, die ik achterliet <laughs> bij het Zuidelijke Toneel... Uh, vraagt nu uh, of dat ik bij zijn ensemble wil. En dat is natuurlijk... Ja, ik ben uh, enorm blij. Mee. Ja. Het zijn fantastische acteurs, fantastische regisseurs. En Mooi. ja, ik ben uh, ja. apetrot. Zo is het wel rond. Maar eerst... Ja. De vierde editie van Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Wanneer sluit de, in de inzending eigenlijk? Die sluit op uh, donderdag 15 november om 12 uur exact s'nachts. Dus eigenlijk dus... op woensdag middernacht. Ja, ik zou, uh, ik zou uh, geen uh, risico nemen en gewoon snel ja. inleveren. Dus, dus er is nog enige tijd, maar de tijd dringt wel. Dus uh, kom maar op met die laatste inzendingen. Ja, en dan moeten jullie dan duizenden gedichten gaan lezen? Ja, nou, God zij geloofd en geprezen, ik niet. Maar daar is een, uh, een eminent gezelschap bereid toegevonden. En ik kan, ik, dat is dus het poëzie-tijdschrift A Water, redacteurs van dat uh, tijdschrift... en het Vlaams Poëzie Centrum in Gent. Die gaan zich aan die uh, enorme taak zetten. En dat is eigenlijk een beetje te vergelijken met het... Uh, het reinigen van de Augias stallen <lacht> door uh, Hercules. <lacht> het, het, <lacht> het is niet altijd even leuk. Het gaat nee. dus echt om, als er 10.000 inzendingen zijn, dan heb je na... 200 uh, gedichten, misschien wel een dipje. En dan wacht je na 5000 inzendingen, toch wel een dikke kloof uh, van wanhoop. <laughs> Hoe ja. mooi dat ook is. Ik bedoel, 1000 gedichten van Klaus uh, wens ik ook niemand toe om dat in een rap tempo achter elkaar, achter elkaar te, moeten, uh, te moeten verwerken. Ja. Dus uh, dat doen ze denk ik met genoeg kopjes rustgevende thee. Oké, okay. heb je al inzendingen gezien? Uh, nee, okay. nee, nee, en die, die krijg ik ook pas te zien vanaf de laatste beoordeling, ja. de laatste ronde. Nou, was dat eerste jaar een overweldigende toevloed, 16.900 ja. geloof ik. Tweede jaar was het iets minder. Ja. Hoe gaat het tot nu toe? Nou, de, de gemiddelde inderdaad, 16.000 in de eerste editie. Daarna zaten we om, om en nabij de 10.000. We zitten nu zeg maar tegen de 5.000. Dan zul je zeggen, god, dat gaat niet zo goed. Maar de ervaring leert dat de laatste, uh, de, de, tijdens die laatste weken... de laatste dagen zelfs, dan komt er ineens een stortvloed los. En dat is vanwege uitzendingen als deze... waarin nog eens expliciet wordt opgeroepen om in te, in te sturen. Ja, zie de website, dan weet u hoe. En dan volgt een daver... Een een slotakkoord op 6 februari... als ja. afsluiting van de nieuw ingestelde Provisieweek... Ja. in de Amsterdamse stad Schouwburg. Inderdaad. Wat is er te winnen? Nou... Um Laten we beginnen met het minst belangrijke, uiteraard 10.000 euro. Dus eh, inderdaad een 1 met 4 nulletjes. Dat is natuurlijk fantastisch, maar het gaat uiteindelijk om de eer. Ook om de mogelijkheid om eh, zelf een bundel te kunnen eh, publiceren. Ook om, je staat enorm in de spotlights daar, daarna. Ook als je de tweede prijs of de derde prijs wint. Het is een gigantische smak geld. Het is geloof ik de grootste geldprijs voor één gedicht eh, ter wereld. Als ik het eh, goed heb, maar dat moet ik even met de jury overleggen of dat, dat klopt. Maar ik dacht dat dat was. Was. Maar het is natuurlijk fantastisch. Je krijgt, je, je krijgt gewoon enorm veel media-aandacht. Ja. Er wordt eindelijk eens serieus met je poëzie omgegaan. En nogmaals, die kans om een bundel te, te kunnen publiceren. Het, het, het werkt eigenlijk een beetje als een piramide. De top no. 1000 krijgt een uh, persoonlijke beoordeling van het gedicht. De top 100 wordt gepubliceerd in een speciale uitgave van uh, Atlas Contact. De top 3 wordt gepubliceerd in het tijdschrift. De Gids, het meest eminente literaire tijdschrift misschien wel. En de top 20 krijgt de mogelijkheid... Om een, de mogelijkheid dus om een bundel ter publicatie voor te leggen... aan diezelfde uitgeverij Atlas Contact. Enfin, nou, en dan die klapper, 10.000 euro. Nou ja. Enfin, nog 10 dagen, ja. doe een, als dit er al niet één was... doe een vlammende oproep. Nou, bij, als dit er al niet één was... ik weet niet hoe ik u verder nog over de streep moet trekken... Okay. maar u weet, u heeft vast talent genoeg. Als u nu denkt, waarom heb ik dit eigenlijk tot nu toe nog helemaal niet gedaan? Wat ben ik toch stom? Ga nou even naar die zolderkamer. Schrijf een gedicht, haal die, die oude gedichten tevoorschijn... die u niet durft voor te leggen, want dit is uw kans. Kom maar op. En kijk op de website Nationale Gedichtenwedstrijd. Dank, Ramsi Nasser. Heel graag gedaan. Dit was Met het Oog op Morgen... Morgen presenteert Eva Jinek in Den Haag... een gesprek met diverse kersverse staatssecretarissen... zomereen de echte Jan Klaassens en ik eindig... ter aanmoediging van de aspirantdichters... met een gedicht van Weilem Bernlef. Prachtig. Beroemd, maar dood, vroeg hij. En wat bleef er van mij over? Ik wees op een losse regel een uit zijn verband gerukt citaat... meestal toegeschreven aan een ander. Voetafdruk op een verlaten strand... Vollege, uitgewoonde schelpen. Prachtig is de onsterfelijkheid, maar wat doen wij in de tussentijd? Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Steen. Dan kom je tot. Twee dingen. Twee Ik heb eigenlijk maar twee dingen. De nieuwe ministersploeg van Hutte treedt aan.